11 Uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. De nieuw gekozen fracties in de Tweede Kamer zijn of komen bijeen voor hun eerste vergadering. De bijeenkomsten zijn onder meer bedoeld om procedureafspraken te maken en een fractievoorzitter te kiezen. De grootste fractie, de VVD, die 41 leden gaat tellen, ontving partijleider Rutte met luid gejuich. En ook verslaggever Wilma Borgman was erbij.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 Kamervoorzitter Verbeet overlegt vanochtend telefonisch met de fractievoorzitters... of er belangstelling is voor een bijeenkomst vanmiddag. In die bijeenkomst zou besproken moeten worden... hoe de Kamer de formatie procedureel gaat inrichten. In het voorjaar heeft de Kamer uitgesproken... dat de koningin niet meer het voortouw neemt in de formatie. Maatschappelijke organisaties reageren over het algemeen positief... op de verkiezingsuitslag. Vannacht werd de VVD opnieuw de grootste partij. De PvdA won ook fors, komt op 39, twee minder dan de VVD... Veel organisaties pleiten voor een snelle formatie... en verwachten een stabiele coalitie van middenpartijen. Buitenlandse media noemen de uitslag een overwinning voor Europa. Opiniepeiler Reinier Heutink van Ipsos Sinovate is verbaasd over de kritiek... dat de peilingen een ander beeld gaven dan de uiteindelijke uitslag. De winst voor VVD en PvdA viel veel hoger uit... dan de afgelopen dagen was aangegeven. We hebben gezegd geen prognose, we hebben gezegd... Er zijn in de komende 24 uur nog 20 tot 30 zetels te vergeven. We hebben gezegd de VVD wint. We hadden ze op 6 zetels wint. We hebben gezegd de VVD trekt zelfs wat aan. De PvdA wint 6 zetels. Uiteindelijk zijn het er 10 geworden. En we hebben heel duidelijk gezegd... deze tweestrijd kan voor de PVV en de SP nog verder uh, gevolgen hebben. Ze komen onder druk te staan. Alles zat erin. De trends zaten erin. De bewegingen zaten erin. Hoe is het mogelijk dat mensen dan toch zeggen... het waren slechte peilingen? Uiting gelooft zeker dat peilingen... het stemgedrag van kiezers beïnvloeden heeft de voorspelde grote zetelwinst voor PvdA en VVD veel zwevende kiezers getrokken. Wel vond hij de druk op de kiezer erg groot. Minder debatten en minder politieke spotjes hadden iets meer rust kunnen brengen, zegt hij. De belangrijkste vrouw binnen de Rode Kmer, Ing Terit, moet op last van het Cambodja-tribunaal worden vrijgelaten. De first lady en de schoonzus van Pol Pot komt binnen 24 uur vrij als de openbare aanklagers niet in beroep gaan. Het tribunaal zegt dat de 80-jarige vrouw niet meer in staat is om terecht te staan... omdat ze vermoedelijk Alzheimer heeft. Daardoor is haar denkvermogen volgens het tribunaal waarschijnlijk onherstelbaar verzwakt. In Thirid was ten tijde van het rode Khmer-regime in de jaren 70 minister van Sociale Zaken. Ze wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en moord. De Indonesische regering wil dat YouTube de anti-islamfilm Innocence of Muslims blokkeert... In de Amerikaanse B-film zegt de profeet Mohammed tegen zijn volgelingen dat ze mannen mogen vermoorden, vrouwen gevangen mogen nemen en kinderen als slaven mogen verkopen als dat nodig is om de islam te verspreiden. Eerder deze week legde Afghanistan in het hele land YouTube plat omdat daar delen van de film te zien zijn. De film wordt ook in Libië en in Egypte geblokkeerd en in Pakistan heeft de regering de film sterk veroordeeld. Google, de eigenaar van YouTube, heeft laten weten de film niet offline te halen. Het weer, vanochtend buien afgewisseld door zonnige perioden. Vanmiddag is het droog, het raakt wel steeds bewolkter en het wordt zo'n 18 graden. Morgen neemt in de loop van de dag de bewolking toe en dan kan het vooral smiddags licht regenen. Uh, super goed nieuws, die nieuwe klant, ja die is binnen.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 Sven Kokkelman en Felix Murders. Allemaal weer een goedemorgen vanuit Nieuwspoort. De sociëteit hier waar de koffieautomaat echt op volle toeren draait. Over uren maakt langzamerhand. Ja, de NRW-verslaggevers hebben zich geposteerd... bij de deuren van de diverse fractiekamers. De VVD zit bij elkaar, D66, het CDA, maar ook GroenLinks. En voor die deur staat Peter Blok. Zijn ze er alle drie, Peter, of zijn er meer? Nee, er is hier nog helemaal niemand. Er zou een fractievergadering beginnen om 11 uur. Jolande Sap, vannacht nog vastbesloten om door te gaan... ook na dat dramatische verlies van tien zetels. En daar blijven er maar drie van over. En dan ben je net zo groot als de SGP. Ja, gisteren, Jolande... De Sap natuurlijk vooral bekend geworden met uitspraken dat ze blij was dat de PVV-zetels was kwijtgeraakt. Ja, en dat het met GroenLinks niet zo goed ging, dat kwam amper in haar speech naar voren. In ieder geval was het toen vastbesloten om door te gaan, maar ja, na een nachtje slapen, hoe denk je er dan over? En, uh... Dus nu op dit moment is er overleg in Kleine Kring. Dat is hier zojuist meegedeeld. In Kleine Kring rond Jolande Sap. Ik heb gevraagd wie zijn dat dan? Ja, dat konden ze hier niet zeggen. Maar in ieder geval dat er sprake is van een crisissfeer. En dat Jolande Sap nadenkt over haar positie. Dat is hier wel duidelijk. Dat uh, waren de mededelingen vanaf de fractiekamer van GroenLinks. Overigens, wij zijn te bezichtigen. voor het geval dat u denkt. heeft Sven Kokkelman nou zijn strop? Dat is om ja of nee. op Politiek 24, kanaal 837 BZO en 356. Laat maar, ik weet het niet uit mijn hoofd. Hier aan tafel nog steeds Kees Bolman, politiek analist van Eén Vandaag. en presentator van Troskamer Breed. Janine Heutink, directeur van Marktonderzoeker Ipsos Cenovate. U hoort met Nijdig in het Nieuws. Kijken we hem zo nog bozer kunnen krijgen. Henk Krol, de fractievoorzitter van 50 Plus, is aangeschoven. En later komt ook Philip van Praag, politicoloog aan de Universiteit van uh, Amsterdam. Uh, meneer Heutink, waarom was u nou zo nijdig? Ik was een beetje boos. Ik was erg trots op wat er gisteren en uh, de dag ervoor gebeurd was op het gebied van onderzoek. U bedoelt dat u tien tien zetels naast had? Ja, ja, ja. ja, ja. <hijen> We hadden een geweldige Gelukkig ex gedaan. Ook echt. dat is een spannend ding. He. Daar hoor je mensen weinig over. Maar wij moeten zo anders is er de hele avond niks te doen gisteravond. Ja. Dus die was hartstikke goed. Nou, 7 alles... zat u ernaast. Maar goed, dat mag. He. Ja, maar dat mag. Dat, ja. we, dat, dat, dat, dat, dat moet echt kunnen. Het gaat om 9 miljoen ja. mensen die, waar wij het gedag ja. van voorspellen. Ja. Ja. We hadden een... Uh, slotpeiling, en dat is geen prognose... waarin alle ontwikkelingen die zich uiteindelijk gemanifesteerd hebben inzaten. En uh, ik was daar super tevreden mee. Ja. En toen kreeg ik een paar gemakzuchtige opmerkingen. Nee, dat leek wel helemaal op. En daar werd ik even lekker boos om. Dat kan je zo maar hebben. die exit polls zag ik de oudere partij, 50+, plus, zag ik bijvoorbeeld in één keer met drie zetels staan. En dan ja, zit de arme Kool hier aan tafel. Die, die heeft nog maar ongeveer 66% van zijn fractie over. Ja. Ook nou, dat soort beweging... Bijna, hè? Laten we even heel eerlijk zijn. We staan op 1,9 procent. En dat is dus 0,1 procent van die derde zetel af. Dus wie weet, als dadelijk de rechtszetels verdeeld worden... dat die er nog in zitten. Ik ga vragen aan de Heutink of dat nog kan. Meneer Heutink, heeft u dat al in de peiling? Nee, dat soort berekeningen doe ik lekker niet aan mee. Maar, maar, dan niet... maar u heeft ongetwijfeld klopt, gelijk. He? Ja, ja, ja. Klopt. Er is veel gedoe geweest over die peilingen. Eh, namelijk dat het er veel zouden zijn. Te veel debatten ook. Te veel televisie. Te veel, hè, te veel lijsttrekkers. De Vote in, in, of Holland. De Vote of Holland um, zou het helpen? Zou het iets uitmaken eigenlijk als er minder peilingen zijn? Um, ik denk het wel. De, het chaotische gevoel dat zich af en toe zo uh, aan je opdringt... dat zal wat minder worden. Maar dat geldt natuurlijk net zo voor alle debatten. En ik, de, de, de Libelle en de Linda heb ik genoemd. Maar er zijn heel veel debatten, heel veel aandacht in de media. Uh, uh, het is een circus geworden. Zou Henk Krol in de Kamer terecht zijn gekomen zonder peilingen? Ja. Met hoeveel zetels? Twee. Ja? Ja. Daar, ja hebben de dus geen, daar hebben de peilingen dus geen invloed op gehad. Ik denk nee. Maar peilingen hebben op andere dingen echt een grote invloed gehad. Dat hebben we gisteren gezien. Maar ja. peilingen zijn steekproeven bij ons van 1200 mensen. Daar kan je kleine partijen moeilijker mee vatten. Dat is een ding maar wat dat is zeker nou het is. probleem? Kiezers willen toch weten hoe het ervoor staat. Zeker als het een tweestrijd is tussen in dit geval Rutte en Samson. Dan ja. wil je toch weten hoe de dagkoersen zijn. Bovendien die politieke partijen die peilen zelf ook. Dus die hebben dan de gegevens ja. wel waar wij dan als kiezer geen gebruik van zouden kunnen ja. maken. Maar u vroeg mij of het wat minder... En toen zei ik ja. Waarom? Als u zegt, wil je uh, stoppen met pijlen of moet, moet dat afgelopen zijn? Waarom dan waarom ben ik het... er volstek tegen. Maar waarom zou het minder moeten? Omdat ik vind elke dag, uh, um, het gegeven ook de steekproefomvangen die we gebruiken en de heiligheid die daarmee gepaard gaat, dat is niet nodig. Maar. Is dat, dat er een met... controversie tussen u en Maurice de Hond de hele tijd weer? Want die speelt altijd weer op, hè? Ja, dat, dat blijft een gegeven. Daar, ja, daar we dus maar de, de, elke dag, daar bedoelt u Maurice de Hond mee. Ja, dat vind ik vaak. Maar als u minder wil peilen, waarom hebt u het dan gedaan? Nee, we hebben ook minder gepeild. We hebben maar drie extra peilingen gehouden ten opzichte van ons normale uh, reguliere patroon. Ik zag ongeveer Curious. avond aan avond een Nieuwsuur een Ipsum uh, peilingen erbij komen. Niet goed geteld. Ja. Het heeft heel veel indruk gemaakt. Dus daar u hebt het goed, goed gedaan van. en de rest niet? Nee, nee, maar we hebben daar wel in gedoseerd. Dat hebben we bewust gedaan. Waarom dan? Waarom bewust? Waarom niet elke dag? De heigerigheid, zegt u, maar ja. goed, je kan ook mensen informeren. Je, je ziet die trend ja, allemaal doorgaan, bij wijze van spreken. Maar we hebben al eerder gezegd, het is plus of min twee zetels. Ja. Er zijn de marges die er rondomheen zitten. Ja. In de verschuivingen van een dag blijf je vrijwel altijd binnen die marges. Dus dan krijg je een beetje kletsfalen. Dan heb je om de twee of drie dagen. Dan heb je inderdaad een te pakken als je een stijging ziet. Een maar dag. er zijn steeds meer kiezers die zweven. Er zijn steeds meer kiezers die ook strategisch stemmen. Die willen ja. toch weten wie ze moeten stemmen als ze hun strategische stem willen uitbrengen. Dus door, dan, dan nou, ben je toch afhankelijk van peilingen. Anders je, weet je het toch niet. Daar ben ik helemaal met u eens. En daar moet je zorgen dat er in die laatste week drie keer gepeild wordt. We hebben de zaterdagavond. Eentje gehad. We hebben er dinsdagavond eentje gehad. En dan denk ik dat je een goed houvast hebt, een goed beeld van wat is er aan de hand in de politiek. U zegt, verschuift maar een zetel, twee zetels. Gewoon. Van dag op dag. Van dag op dag. Nou, dat was gisteren niet het geval. Nee, nee maar dan gebeurt er ook wel wat. Iedereen staat er klaar voor. Morgen moet het gebeuren. Uh, er is nog een slotdebat. De slotpeilingen komen overal in het nieuws. En we hebben al vaak genoeg gezegd, de zwevende kiezer heeft terecht veel aandacht gehad... Uh, uiteindelijk gaat het om 40% van de mensen dat halveert zo rondom die laatste anderhalf dag. En dan zijn er nog 20, 30 zetels te vergeven. Ja, ik zie Kees Boman met voor zijn doen te met de technologie voor zijn neus met staafdiagrammen. Inderdaad. Ik zag jou ook in een van dagen waar elke dag ook uh, uh, een kiezersonderzoek was. Hoe kijk je aan als parlementaire journalist die al heel lang meeloopt tegen dit soort discussies? Nou ja, ik, ik vind wel dat... Uh... Redacties, als ik heel eerlijk ben, uh, moeten nadenken... wat het effect kan zijn van peilingen. Maar en... is het effect van debatten niet veel groter? Want uh, Roemer wordt uitgeroepen tot winnaar van één debat... krijgt vervolgens de wind in de rug. Je kunt daar als politieke partij, als je de wind tegen hebt... bijna niets aan doen. Uh, dus je krijgt een soort van imago-ontwikkeling... op basis van een televisiedebat. Zijn die televisiedebatten niet belangrijker dan de peilingen? Dat is uh, volgens mij waar dat televisiedebatten. Uh, uh, voor een deel uh, uh, ja, doorslaggevend misschien wel kunnen zijn. Maar ik heb uh, het idee dat uh, bij deze verkiezingen uh, de peilingen wel degelijk bepaald hebben... wat uh, journalisten zijn, wat redacties zijn gaan, uh, gaan doen. En dat is ook de reden bijvoorbeeld dat in, uh, in Engeland, als je kijkt bij de normen en waarden... de richtlijnen van de BBC, staat er heel duidelijk omschreven wat te doen bij verkiezingen met peilingen dat je daar heel voorzichtig en secuur mee om moet gaan. En het is echt volstrekt anders dan wij dat doen. Dat je niet de peilingen als een nieuwsfeit brengt... maar dat je heel duidelijk zegt dat het maar een trend is. Dat het maar een, een richting aangeeft, maar dat het niet een feit is. En wij hebben zo langzamerhand, ik zeg wij, ik hoor daar dus ook bij... we hebben zo langzamerhand bericht over die peilingen... alsof het bijna feiten waren. En inderdaad, die peilingen, ik bedoel, iedereen weet er een draai aan te geven. U ook naast mij. En, en Maurice de Hond is daar eh, bovendien specialist in. En wat dacht je van één Vandaag zelf? En uh, een Vandaag zal straks uh, vanavond ook uitleggen waarom er uh, uiteindelijk een uh, andere uitslag is dan gepeild is. Dat lijkt mij moeilijk. En, nou ja, daar is, uh, ik wou aangeven dat iedereen daar heel goed in staat toe is om daar een draai aan te geven. En het accent wordt dan nu gelegd op het strategisch stemmen. Dat heeft men uh, waarschijnlijk uh, onderschat. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij daar wel op moeten letten waartoe die peilingen dienen. En ze zijn bijna uh, allemaal gewoon als nieuwsfeiten gebracht. En dat is wel iets wat ter discussie zou moeten staan. Ja, daar doet u ook al mee, hè, natuurlijk. Want uw peilingen worden ook gebracht als nieuwsfeiten. Ja, ik vind ook wel dat ze dat zijn, hoor. Dat, uh, daar verschillen we wel van mening. Um, er zitten een paar dingen aan. Hoe betrouwbaar zijn ze? Hoe heigerig zijn ze en hoe frequent zijn ze? En hoe worden de media, hoe gaan ze mee om en welk verhaal vertellen ze er onder en wat zouden de media moeten doen dan? Ik denk dat ze inderdaad zorgvuldig zouden moeten. En net zoals ik vanmorgen weer. Zorgvuldig ben, gewoon, gewoon als zeggen. Als ik zeg, een slotpeiling is ja. de laatste peiling voor de verkiezingen. En is geen prognose van de uitslag. Als ik nadrukkelijk zeg, de winnaars worden PVDA en VVD wordt de echte winnaar. En ik zeg, SP en uh, uh, PVV kunnen nog flink gaan leiden. Hoe kan het dan zo zijn dat iemand zegt, nou daar deugt me niks van? Alles zat erin. Die wordt weer boos, geloof ik. Nee, het is passie, meneer. Nou ja, het, gaat, het gaat er natuurlijk niet om dat het niet, niet deugt. Maar u zei, ja, een nieuwsfeit. Peilingen geven een bepaalde atmosfeer in de samenleving. Althans, bij het electoraat aan. Maar het is geen feit. Het, ge het is nu gebleken dat het gewoon geen feit is. En wij hebben als journalisten misschien te vaak die peilingen als een feit uh, bijna uh, neergezet. Nou, het heeft allemaal wat anders uitgepakt... hoewel Goed. ook uh, de stemming bij een vandaag uh, bij de kleinere partijen... wel uh, raak heeft gescoord. Maar die grote winst voor de VVD en de Partij van Arbeid niet. Politiek uh, leuk, Philip van Praag is aangeschoven. En ik zie hem uh, net zijn hoofd schudden, meneer van Praag. Iets dichter bij de microfoon. Ja. ja, de stelling peilingen zijn geen feit... En... Peilingen hebben geen nieuwswaarde. Dat vind ik een hele dubieuze stelling. Oh. Want ook al zaten die peilingen er gisteravond niet perfect op... zij hebben die trends weergegeven. En die trends van de laatste drie, vier weken... en hoe je het ook bent of keert... dat was een trend die duidelijk aanwezig was in het electoraat. Zonder, zonder peilingen was de verrassing gisteravond nog veel groter geweest. Want je kan best zeggen dat ze die trend versterkt hebben op sommige punten... maar ze hebben hem niet gecreëerd. Even naar Michiel Breedveld. Want die kwam zowaar Emil Roemer in het wild tegen. Michiel. Meneer Roemer. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het prima. De day after, hè? Ja. zo werkt dat. Wat betekent deze uitslag voor u? <clears throat> uh, nou ja, dat we vandaag eens gaan kijken hoe nou precies de verhoudingen exact zijn. Dat is, uh, dat is even kijken. Uh, ja, er is een enorme tweestrijd ontstaan. Uh, nou ja, daar zijn wij uh, uh, toch vier overeind gebleven door op 15 te blijven. Uh, er zijn partijen die daar niet in geslaagd zijn. Dus wat dat betreft, uh, als je weet dat je allemaal... Uh, en over je heen gekregen hebt en hoe zo'n strijd gaat betekenen... ook voor, uh, ja, voor peiling van, uh, van, van alle partijen bij elkaar... Ja, nou ja, dan ben je aan de ene kant natuurlijk teleurgesteld dat je die winst niet gehouden hebt... en aan de andere kant zijn we hartstikke trots dat we wel overeind gebleven zijn. Twee giganten en een heleboel kleintjes. Is dat de verhouding zoals u hem ziet? Uh, ja, daar komt het wel ongeveer op neer, ja. En zegt u daarmee ook dat is eigenlijk de schuld of de, de oorzaak... van ja, het feit dat u niet bent gestegen... Ja, kijk, dat, conclusies ga ik allemaal nog niet trekken. Dat is de volgende morgen, dat is een beetje te snel. Dit zijn de feiten en uh, dan gaan we eens rustig over nadenken... wat dat allemaal gaat betekenen. Nou ja, ik denk dat een hoop mensen zich afvragen... Waar moet het nu, hoe moet dat nu verder? En u moet daar toch ook mee bezig zijn? Ja, natuurlijk. Maar dat vind je, het, vind je het gek als ik dat eerst eens in de fractie ga bespreken... en uh, met andere partijen ga bespreken voordat ik dat op de radio gooi. Dus dat lijkt me logisch. Ja. U had nog even in uw hoofd van misschien word ik wel premier... Nou, dat hadden anderen meer in hun hoofd. Maar uh, goed, je hebt tijdelijk ook als grootste gestaan en dan krijg je logisch zo'n vraag. Neem je dan ook eventueel uh, verantwoordelijkheid? Ja, dan geef ik netjes antwoord op die vraag. En, ja, ja. Uh, maar goed, uh, je weet hoe dat soort dingen werken. Het zijn en blijven peilingen. Uh, dat heb ik van begin af aan gezegd. En het kan altijd heel raar lopen bij verkiezingen. Nou, dat is weer gebleken. Maar nu um, 15 zetels, welke rol denkt u dan te kunnen spelen? Ja, dat ga ik eens met de fractie bespreken. Dat, dat is natuurlijk even, even kijken hoe het er allemaal voor staat. We hebben met de Tweede Kamer en de Eerste Kamer te maken. Dus de, de race is nog lang niet gelopen. U klinkt toch wat mat als ik zo vrij mag zijn. Ja, dat mag. Maar vergeef me. Dus vanmiddag en morgen dan ben ik misschien weer een stuk vrolijker. Ja. Is toch een beetje een teleurstelling. Ja, kijk, het, het ene moment ben je hartstikke trots en terecht... dat je eh, zoveel sympathie gekregen van mensen... Eh, maar dat heeft nog niet geresulteerd in ook zoveel stemmen. En dat is natuurlijk jammer. Maar uh, het geeft wel heel veel perspectief om, uh, om uh, met een uh, met opgeheven hoofd verder te kijken. Fractieberaad hoe laat? Eén uur geloof ik. Dus heeft u nog even tijd om te recupereren. Zo is dat. <laughs> Succes. Dankjewel. De zwaarste verliezer misschien wel van deze verkiezingen. Emiel Roemer. Hoewel ja. die op 15 zetels blijft staan in de Tweede Kamer. Winnaar is in ieder geval Henk Krol. Want hij heeft twee zetels gekregen met uh, 50 plus. Al die andere partijen hadden toch ook al hartstikke veel aandacht voor ouderen? Als dat nou maar waar was, dan was 50PLUS helemaal niet nodig geweest. Maar dat is absoluut niet het geval. Als je nagaat hoe de ouderen de afgelopen tijd hebben moeten inleveren... dan is het niet voor niets dat 50PLUS, ondanks het feit dat wij met de grote debatten... op televisie niet mee mochten doen, op radio niet mee mochten doen... zelfs bij het libellendebat niet mee mochten doen... Ja, dat vind ik ja. Ja, dat vond ik ook heel erg. Had ik u graag gezien. Ja. ja, ik heb er ook voor de deur gestaan en ik heb braaf onze krantjes uitgedeeld. Dan is het toch heel opmerkelijk dat je met twee zetels binnenkomt... en misschien zelfs wel drie, want die einduitslag moet nog bekend worden, ja. en eh, ja, dan, dan toont dat aan dat ouderen zich gepasseerd voelen, en daar moeten alle grote partijen zich iets van aantrekken, want als ze die ouderen niet verwaarloosd hadden, was 50 plus niet nodig geweest. En u bent nog niet eens geaccrediteerd voor de Tweede Kamer, of u roept al, ik wil wel mee regeren? Nee, dat heb je mij niet horen zeggen. Oh, dat was het verhaal dat ik vanochtend hoorde? Ja, ja zie je, daar moet je ook mee opletten. Ja. De verhalen die je hoort moet je altijd bij de bron zelf nou, checken. Nou, u zei wel dat als ze u zouden vragen, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, als men mij vraagt, dan geef ik antwoord. Dat doe ik bij u, dat doe ik bij anderen. Ja, welke rol denkt u te kunnen spelen uh, in, in, in deze strijd die nu gaat gebeuren bij de formatie? Of zegt u dat moet ik eerst even met de fractie overleggen, zoals Homer nee, dat doet? zo ga ik dat niet zeggen. Overigens heb ik heb wel wat medelijden hoor, als ik Homer nu net hoor. Ja. Ik dat was zelf... de vraag niet, hè? Maar goed. Nee, maar goed, om, om dat toch maar even te zeggen. Want ik vind dat echt heel triest. Als je ziet hoe hard je moet trekken om zover te komen... als we gisteren met z'n ja. allen gekomen zijn... en je krijgt dan die tegenslag te, te verduren... dan begrijp ik heel best dat Roemer zich op dit moment niet zo lekker voelt. Nee, uh, welke rol denken wij te spelen? Ja. Uh, heel simpel, je hebt gezien wat voor rol de Partij van de Dieren heeft gespeeld. En nu wil ik ouderen vooral niet vergelijken met dieren. Dat was de volgende vraag. Ja, dat was ik al bang voor Nou maak ik hem zelf maar. Oudere dieren dan. <laughs> maar het is natuurlijk een feit dat sinds de Partij van de Dieren in de Kamer zit... de aandacht voor dieren bij alle andere partijen ook is toegenomen. En ik ben ervan overtuigd, nu wij in de Kamer zitten... dat alle andere partijen weer wat meer aandacht voor ouderen gaan krijgen. En dat was precies de bedoeling. Maar welke aandacht dan? Want we zitten in een pensioencrisis... maar daar kan de politiek heel, niet zo heel vreselijk veel aan doen... want die pensioenfondsen hebben belegd in landen waar het slecht gaat. Nee, die pensioenfondsen ja. hebben helemaal uitstekend belegd. Als we nou gewoon eens nagaan de twee grootste pensioenfondsen... laten we de allergrootste nemen, het ABP. Ja. Het ABP heeft de afgelopen jaren steeds winst gemaakt op de beleggingen van 6%. Ja. Dit jaar is die winst op de beleggingen zelfs 11%. Maar men moet rekenen met een fictieve rente van 2%. Ja. En dat is alleen maar om de staatsschuld zo laag mogelijk te houden. Het is toch om te voorkomen dat het hele financiële systeem... weer omzodermiet Nee, daar is het niet voor bedoeld. Want als je gaat kijken hoeveel geld er in de kassen van het ABP zit... is op dit moment 260 miljard. Ja. En ze hebben zelf berekend dat dat tot 2020 gaat groeien... tot 400 miljard. Dat is voldoende om zelfs als er niets binnenkomt... Nog 20 jaar lang de pensioenen gewoon te kunnen uitkeren. Dus jongeren worden er absoluut niet te dupe van. Nou, als... de jongeren zijn over 20 jaar nog niet met pensioen, hoor. Zeker niet als die pensioenleeftijd steeds wordt verhoogd. En... Nee, nee, als, als, als iedereen nou eens 45 jaar ging werken... en je ziet dat jongeren tegenwoordig veel later beginnen... dan de mensen van mijn leeftijd en vooral mensen die nog ouder zijn... zijn begonnen, dan is er ook veel minder aan de hand. Kortom, er zijn andere inventievere oplossingen. Ja. En ik denk dat 50PLUS in de Kamer zit... juist om die oplossingen mee te helpen aandragen. Maar hoe gaat u dan met twee zetels zorgen... dat het dat de pens pensioenenwaarden vast worden en dat er niet gekort wordt. Nee, we gaan ervoor zorgen dat die onderwerpen op de agenda komen. Dat we erover gaan praten. Het mocht in de hele debatten, de hele afgelopen debatten... nooit over pensioenen gaan. Sterker nog, bij de kieswijzer en de pijlwijzer hebben wij gesmeekt... mag het onderwerp pensioenen alsjeblieft in een vraag worden vervat. Nee, de stijging op de prijs van vlees wel, maar de pensioenen niet. Dan hebben we maar... toch over 3 miljoen mensen die ermee te maken hebben. Ik vind de... het schandelijk dat die vraag niet mee mocht. In het laatste NOS-verkiezingsdebat ging het wel degelijk ook over de pensioenen. Nou, maar dat we daar wat over gedaan hebben. We hebben een hele pagina moeten kopen op de achterpagina van de Telegraaf. Iets wat voor een kleine partij als de onze bijna ondoenlijk is. Hoe kost wel dat, dat het geld? Ja. Ja. Ik ben blij dat je die vraag stelt. Ja. Met, ja. Maar met... tegelijkertijd. Ja, ja, nou, dan ja. zie je hoe belangrijk het is. Met tientjes, met tientjes van onze leden. Van die ouderen die het al zo moeilijk hebben. Die het al zo moeilijk hebben. Kan je nagaan wat ze ervoor over hebben, dat die situatie verbetert. En toen ja. was het even stil. Nee, nee, helemaal niet. We gaan naar, naar Ida. En Ida, die staat bij uw achterban, meneer Krol. Uh, die staat op de 50-plus beurzen in Utrecht en doet daar kont van. Hi, hallo. hallo? Ja, het is maar de vraag, he. staat hier de achterban van de heer Henk Krol of niet? Bent u blij dat de heer Krol in het kabinet gaat? Of in de, in de kamer komt? Ja hoor, zeker. U weet wie het is? Wie? Henk Krol. Ja. Lusters. Heeft u gestemd op hem? Nee. Jammer, hè? Waarom dan niet? Want hoe oud bent u? Ik ben 61. Dus, maar toch, ik heb voor iemand anders gekozen. Voor wie heeft u gekozen? Partij van de Arbeid. En uw man, voor wie heeft u gekozen? Henk Krol, zeg het alstublieft. Nee, ik heb niet voor Henk Krol gekozen. Want ik ben heel blij dat Nederland wakker geschud is. Met die PPV-gedoe. Dus eindelijk een goede regering. een basis echt een goed regering. En uh, het land wordt goed bestuurd. U kijkt al vooruit. Het wordt paars wat u betreft. Uh, nou, ja, paars ja, wil ik niet zeggen. Maar ik vind een, uh, een stabiele regering goed voor dit land. Mevrouw, hoe oud bent u? Ja, Het is een vraag die je normaal niet aan dames mag stellen... maar hier op deze beurs mag het gewoon. Ik ben 60 plus. Oudere partij. <laughs> Oudere partij gestemd? Nee, nee D66. Waarom geen oudere partij dan? Omdat ik vind dat de andere partijen genoeg invloed hebben... ook uh, voor uh, 50-plus. Ik vind het niet noodzakelijk om alleen een partij voor echt ouderen te hebben. Dus meneer Henk Krol die zit daar straks voor uh, spek en bonen? Nou, nee, uh, ja, misschien, misschien. Ik denk van wel. Even los van u zelf, hein, meneer en mevrouw. Heeft u kinderen? Ja. Maakt u, u, maakt u zich zorgen over de toekomst? Of maakt u zich zorgen over de toekomst van uw kinderen? Absoluut niet. Nee, daar kan ik toch geen invloed op uitoefenen. Dus dan heeft het ook geen zin om je daar zorgen over te maken. Over die toekomst. Met wie gaat het nou financieel beter? Met u of uw kinderen? Uh, ik mag voor allemaal niet mopperen. Nou, lekker positief. Is ook zo. Ja. Werkt u nog, mevrouw? Nee, ik ben gestopt toen ik 58 was. Ik kwam in de halve dop kwam ik toen. Dat is een, uh... En toen een klein wetje waarbij je eerder uit, uh, als je werk mocht, uh, mocht stoppen met je werk, ja. Als het aan de VVD en de PvdA ligt, moeten straks de ouderen langer doorwerken. Wat vindt u ervan? Nou, ik moet je zeggen dat ik vanaf mijn 58ste genoten heb. Want ik kwam eindelijk aan mijn hobby's toe. Heb ik ook echt uitgebuit. Ik ben gaan schilderen, heb veel geexposeerd. Had ik nooit gekund als ik uh, was blijven werken. Want het bleef altijd een beetje frustrerend werken en dan niet uh, kunnen gaan schilderen. Terwijl dat mijn grootste passie was. Klinkt meer als luxe, dat je gewoon stopt met werken en gaat schilderen. Enorm, enorme luxe, ja. We ook een luxe bestaan. Ja, dat is ook zo. Of wie heeft u gestemd? PvdA, maar mijn hele leven al. Dus, uh, ik kom uit een rood nest, dus. Bij rood nest denk ik niet meteen aan luxe. Nee, daarom. In verhouding dus met waar we vandaan komen, uit het arbeidersmilieu, hebben wij het nu geweldig. Ja. U zelf omhoog gewerkt? Wat zegt u? U zelf omhoog gewerkt. Als leraar mag. Wat, wat is omhoog werken? Maar goed, ik had een goede baan en een goed pensioen. Wij zijn van de generatie die, die konden gaan studeren als arbeiders. Hè? Wij waren, ik was in mijn klas op de lagere school de enige die naar de middelbare school ging als meisje. Dat was toen heel uniek. En wij hebben eigenlijk een opgaande lijn meegemaakt. Als ze zeggen van, we hebben na de oorlog Nederland opgebouwd. Nou, ik vind dat zo flauwekul. Deze generatie is misschien de gelukkigste generatie die we ooit gehad hebben. Die hebben alles meegehad. Dus mijn generatie wordt straks een stuk ongelukkiger. Ik, ja, dat merk ik nu toch ook al een klein beetje hoor. Dat, met die werkloosheid en zo. Wij hebben met onze kinderen geluk, maar anderen hebben dat niet. Nee, ik denk dat jullie veel klappen op moeten vangen, vrees ik. Ja. Terwijl wij dat eigenlijk niet gehad hebben. Eigenlijk alleen maar beter, beter. Ja, dat is zo. Meneer, op wie heeft u gestemd? Ik heb op de VVD gestemd. Dus u bent blij. Een feestje voor u? Ja, feest. Waarom op de VVD? Ik wou Rutte in het torentje terug. Want ik vond dat een geweldige minister-president. De beste die we tot nu toe hebben gehad? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar een hele goede. Wie was de beste tot nu toe? Dat moet ik even terugdenken. Dat weet ik niet. Nee. Ik noem er een paar van acht. Lubbers. Uh... Dat is ook een hele goede. Daar heb ik ook op gestemd. En dat is CDA. Ah, dus af en toe gaat u vreemd. Ik ga vaak vreemd. Kijk, er staat hier nog een meneer. Meneer, met een prachtige grote baard. Ja, ik moest van mijn vrouw al vorige week naar de kapper, maar dat heb ik niet gedaan. Ik de kapper is lang gaat. bezig, zo te zien. Ja. Nee, ik uh, moest naar de 50 plus, plus beurs. Hè. Dat moest van uw vrouw? Nee, van mij. Van u Op wie heeft u gestemd? Uh, toevallig op 50 plus. Ah, Henk Krol is dus uw man. Uh, ja, oh, ja, nee, de, de, de woont, ja, dat kan wel zijn. Ja. Ik, ik weet niet, de naam weet ik niet. U heeft op hem gestemd, maar u weet niet hoe die man heet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Waarom heeft u nou gestemd op die partij? Om, omdat ik uh, de andere grote partijen... Ik, ik had wel oog naar de Partij van de Arbeid. Maar ik vond niet... Uh, ze moeten het eerst maar eens bewijzen. Want de vorige keer deden ze niet mee. Dus ze zullen eerst eens moeten regeren. En dan wil ik er wel op stemmen. Maar, daarom dacht ik ook, de 50-plus. Ik ben zelf 69, dus ik word het jaar 70. Dat is 50 plus, dus 50-plus, Ja, dan ja. hoor je daar uh, ook bij. Naima, nou, Jij, meneer Henk... Jij presenteert vanaf morgen elke ochtend op Radio 1. Althans vrijwel elke ochtend tussen half 11 en 11. Heb je al enig idee waar de bus dan naartoe rijdt? We rijden morgen naar Amsterdam... En uh, wat we gaan doen, dat verklap ik nog niet. Maar we gaan in ieder geval iets heel erg leuks doen. En even voor meneer Krol, die bij jullie in de studio zit. We hebben maar één iemand gevonden. In ieder geval nu dan, die op hem stemt. En die meneer heeft gouden klompen aan met grote vraagtekens. Maar weet niet dat meneer Krol de, de partijleider is van de 50+. Plus. Ja, ik zou zeggen, iets meer PR, meneer Krol? Nee, iets meer aandacht in de media. Dat is nou net wat jullie mij de afgelopen tijd niet mogelijk hebben gemaakt. Als dat gebeurd was, had ik dit nu niet hoeven zeggen. Nee, ja, Hierbij nodig ik u vast uit om binnenkort bij lijn 1 langs te komen. Bij deze staat die afspraak. Dankjewel. Ik noteer hem in de agenda. We praten zo meteen nee, uitgebreid goed. verder ook over uh, de opmerkingen. die daar op die 50-plus uh, beurs werden gemaakt. Namelijk van um, uw electoraat. dat zegt: zo goed als wij het hebben, krijgen de mensen na ons het nooit meer. Nou zie je maar dat ouderen het altijd goed voor hebben met jongeren. Ik wou dat het omgekeerd <laughs> ook zo was. U was ooit de woordvoerder van Hans Wiegel en dat blijkt maar weer. Half twaalf, <laughs> dames en heren. U hoort ons zo terug vanuit het nieuwsport. Eerst nu de hoofdpunten van het nieuws nieuwsgierig door Alt Mechens. Radio 1, het NOS-journaal. De nieuwe kamerfracties zijn of komen bijeen voor hun eerste vergadering. Bijeenkomsten zijn onder meer bedoeld om procedureafspraken te maken en een fractievoorzitter te kiezen. Kamervoorzitter Verbeet overlegt vanochtend telefonisch met alle fractievoorzitters of er belangstelling is voor een bijeenkomst vanmiddag. Daar zou besproken moeten worden hoe de Kamer de formatie gaat aanpakken. In Jemen hebben honderden demonstranten de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad Sana'a bestormd. Mogelijk zijn er gewonden gevallen. Veiligheidstroepen proberen de menigte tegen te houden door in de lucht te schieten. De betogers zijn boos over de omstreden anti-islamfilm Innocence of Muslims die op internet te zien is. Indonesië wil dat YouTube de film verwijdert. Ook in Libië, Egypte en in Pakistan is verzet tegen de film. De omzet van de detailhandel was in juli 4% lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Blijkt uit cijfers van het CBS. Het kwam vooral doordat juli een vrijdag en zaterdag minder telde dan in 2011. Het zijn dagen waarop mensen traditioneel meer inkopen doen. En een school in de Amerikaanse staat Pennsylvania betaalt de moeder en haar zoon 700.000 dollar schadevergoeding. De school had de 14-jarige jongen geweigerd dat hij besmet is met HIV en een gevaar zou zijn voor andere leerlingen. Voor een organisatie die opkomt voor mensen met HIV en AIDS was dat een reden om de school aan te klagen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie met een korte file op de 2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Bij Breukelen 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. De stemming van Nederland. The morning after. Nederland na de verkiezingsuitslag. Sven Kokkelman en Felix Bürgers. Dit is een gezamenlijk programma van Caro, NTR en Vara. Peter Blok staat in de buurt van de fractiekamer van GroenLinks. En ontmoeten ze nu dan eens iemand? Jesse Klaver van GroenLinks, de campagneleider. Ja, na een nachtje slapen, hoe denkt u er nu over? Nou ja, hetzelfde als gisteren. Het is, uh, het is ontzettend jammer dat we uh, niet meer zetels binnen hebben gehad. Dat we gewoon hebben verloren. En uh, uh, daar baal je van. Ja, er is nu overleg in Kleine Kring. Ja, ja Die Kleine Kring, is dat Jolande Sap zelf? Uh, ik neem aan dat Jolande daar, uh, uh, daarbij is. Maar ik, uh, uh, ik weet daar verder ook niet zoveel van. Ik kom binnen vooral eigenlijk om zo dadelijk met de medewerkers te spreken. Uh, Want die zijn hun baan kwijt? Nou uh, Ja, de mensen die werken, voor hen betekent het heel veel. En uh, dat vergeet je soms uh, bij de verkiezingsuitslag. Er wordt naar zetels gekeken. Wie zit er wel in en wie zit er niet in? Maar ik heb de afgelopen twee jaar hier kunnen functioneren... vanwege fantastische mensen met wie ik heb mogen samenwerken. Dus uh, ik geef dus met hen spreken deze morgen. Maar u bent zelf ook buiten de boot gevallen? Ik ben zelf ook buiten de boot gevallen, dat klopt. Uh, Hoopt u nu dat Jolande Sap stopt? Nee, uiteraard niet. Uh, ik stond op plek vier, we hebben drie zetels gehaald. Helaas, mijn aandacht gaat vandaag alleen maar uit naar onze medewerkers... en naar het team met wie ik de afgelopen jaren heb gewerkt. Sommige mensen zeggen, u bent de nieuwe leider. <laughs> nou, volgens mij is de Sap nog steeds de leider. En ik ben vandaag focus ik me alleen maar op onze, nou ja, op onze mensen en het team. En Zonder hen hadden we het, hadden we het helemaal niks bereikt. Dus we zijn er veel dank verschuldigd. Maar is over een paar uur nog te leiden van GroenLinks? Nou ja, ze is nu nog steeds de leider en ik uh, hou het maar eventjes bij het. Uh, ik hou het gewoon even bij het hier en nu. Uh, en het hier en nu betekent ook dat ik zo dadelijk uh, uh, bijvoorbeeld mijn persoonlijke medewerker opzoek, maar ook al die andere beleidsmedewerkers uh, met wie ik heel intensief heb samengewerkt. Ja, gisteren ook veel kritiek, want ze was zo blij dat de PVV had verloren dat het bijna de aandacht afleidde van het eigen verlies. Nou ja, volgens mij. Ik bedoel, Jolanda was ook blij toen, en eigenlijk iedereen was blij... toen we in het voorjaar ervoor zorgden dat we met het lenteakkoord verantwoordelijkheid namen... dat de PVV niet meer nodig was voor het landsbestuur. En nu gaf ze aan dat ze hebben verloren. Ik vond het opvallend, die bewegingen. We dachten dat de, de, de uiteinden van het hoefijzer de uiterste de flanken, zouden gaan stijgen. Nou, de SP is nagenoeg gelijk gebleven. De PVV is zelfs gedaald in, in, in zetelaantal... Uh, dus ja, je ziet toch dat er een andere beweging is ontstaan. Ik vind dat je dat als politiek leider ook zeker kan opmerken. En nu scherven rapen? Uh, je de boel bij elkaar pakken en uh, niet bij de pakken neer gaan zitten. Kijk, iedereen maakt in het leven tegenslagen mee. En ook politieke partijen. En uh, het gaat niet over of je wel of geen tegenslagen meemaakt. Het gaat mee hoe je ermee omgaat. En ik heb veerkracht gezien in deze partij. Ik loop, ik loop echt, het klinkt heel raar voor misschien mijlijf, maar ik loop al zo lang mee. Uh, deze partij kan heel veel, daar heb ik heel veel vertrouwen in. En SAP kan blijven? Wat mij betreft wel. Was Peter Blok in gesprek met de campagneleider van GroenLinks... die zijn wonden likt en uh, een onaangename boodschap heeft voor uh, zijn fractiepersoneel. Hier aan tafel uh, nog steeds uh, de baas van Ipsus uh, Sinovate, Renier Heutink. Ik zag u met een heel ingewikkeld tabel met een duim en een wijsvinger erbij. Wat bent u aan het doen? Ik kijk, ik kijk even waar de uh, uh, GroenLinks mensen naartoe zijn gegaan. Waar zijn ze heen gegaan? Uh, Meerderheid inderdaad PvdA, eentje D66, eentje naar de SP weet we dat ook weer? Kees Bomman zie ik ook ingewikkeld met een uh, ja, tablet voor zijn neus. Nou, Ik kijk nog even naar de stemming van uh, 1Vandaag... en waar uh, vanavond na het nieuws van zes uur uh, nog verdere uitleg gegeven zal worden. Maar ik moet wel uh, zeggen dat de trends in elk geval uh, die nu zichtbaar zijn geworden... al wel in die stemming werden weergegeven, maar nogmaals niet de gereuzachtige winst voor VVD en Partij van de Arbeid... en waarover dus straks een uitleg over het strategisch stemmen... wat hier allemaal toe geleid heeft. Philip van Praag, die peilingen, zijn het er te veel? Zijn het er te weinig? Het zijn er zeker te veel. Kijk, er is een concurrentiestrijd tussen die peilingbureaus gaande. Uh, en dat leidt ertoe dat iedereen meer peilingen gaat publiceren. En ik vind die peilingen heel noodzakelijk. Ze moeten zeker niet verboden worden. Maar deze concurrentiestrijd is wat, uh, wat te veel. Maar... Punt. kijk, de SP voelt zich heel erg het slachtoffer van de peilingen. Of van de neergang, de trend van de afgelopen weken. Maar de SP heeft zichzelf gek laten maken door die peilingen. Door die hoge stand van de peilingen. Mede veroorzaakt door één vandaag. Met een volgens mij betreft dubieuze methode. 38, Hoezo? Negen, Hoezo? 38 39, 39 zetels had een gerenommeerd bureau wat daarachter zit, namelijk Intomart. Dus waarover u dus meer moet uitleggen om deze stelling nou, te staven. Verschuiving van 7, 8 zetels tegelijk omhoog en omlaag... Gebaseerd, sterk gefocust op onderzoek onder zwevende kiezers. Dan kan je je afvragen of dat niet een overschatting is van bewegingen die ons electoraat zich voordoen. Maar in ieder geval, nee, ik wil Kees niet verdedigen, maar gisteren maar, is er natuurlijk ook een verschuiving heeft er plaatsgevonden. En het, ja, op de verkiezingsdag zelf. Plus maar, 10, maar, plus 9. In, in juni stond, geloof ik, bij een vandaag, begin, begin juli. Alleen de SP op 38 zetels. Ja, maar wat heeft de SP zich gek wij, wij, wij, Meneer, de vraag geven. Ja. Wij, wij stellen hier vast dat die peilingen. Dat het te veel zijn. Ja. Ik zeg dat ik vind dat de journalistiek daar veel uh, zorgvuldiger mee om moet gaan, omdat het heeft geleid tot een soort horse race reporting. En de politiek moet bij zichzelf afvragen. Uh, laten wij de campagne niet te veel beïnvloeden door die peilingen... in plaats van door onze eigen strategie. Maar die trend van de SP omhoog, die een Vandaag aangaf... die is er wel degelijk geweest. En dat die trend omlaag ging, dat heeft een Vandaag ook aangegeven. Ja, nee, maar het gaat niet om die trends. Het gaat om nou het ja, daar liefde... gaat het bij peilingen wel het, om. Nee, maar die trends is iedereen het over eens dat die trends er waren. Okay. Het gaat vooral om de hoogtepunten die worden aangegeven. En de SP heeft zich gek laten maken door die hoogtepunten. Ja, die hebben zichzelf nadrukkelijk gepresenteerd als wij gaan de nieuwe premier leverde, omdat ze in sommige peilingen de grootste waren. Dat is een valkuil waar ze ingetrapt zijn... en die ze absoluut niet hebben kunnen waarmaken in de debatten. Dus de SP is op dat punt niet zozeer het slachtoffer van de peiling in de campagne zelf. Die is het slachtoffer geworden van die peilingen van een vandaag van Maurice de Hond... en ze vaak als grootste werden neergezet. Ja. Zullen we ja. eens even kijken naar de electorale positie van 50PLUS. Twee zetels in de Kamer. We hadden het er net over. We hoorden bij die 50PLUS-beurs iemand zeggen die 50PLUS was... Mijn generatie heeft het beter dan de generaties na ons. En dan zit Henk krollende in de kamer om die belangen en verworven rechten nog meer te gaan verdedigen. Er zijn ongetwijfeld mensen die het nu veel beter hebben dan mensen in de toekomst. Ik mag hopen dat dat niet het geval zal zijn. Wat mensen heel vaak vergeten is dat ouderen vaak kapitaal hebben in stenen in hun huis. Ja. En in deze tijd is het vaak heel moeilijk om dat te gelden te maken. <coughs> Sorry. Gezondheid. Dankjewel. Dat krijg je op zekere leeftijd. Zoveel gedronken gisteren op de spiets. Nee. Niet. Nee, maar het zit vaak in stenen. En wat mensen even vergeten is dat heel vaak na het overlijden van ouderen. het geld van die huizen juist naar een nieuwere generatie toe gaat. Dus eh, laat ik zeggen, die nieuwere generatie, daar gaat het over het algemeen nog heel goed mee. En één ding weet je zeker: alle ouderen zijn ooit jong geweest. Ja. En die weten dus dat jongeren vaak heel veel geld nodig hebben. Ja. En dat wordt ook aan jongeren gegund. Het zou fijn zijn als die gedachte ook eens omgekeerd zou kunnen worden. Penny Hutting, eh, op basis van kiezersonderzoeken... ze hebben nu twee zetels in de peilingen. Ik bedoel, in het publieke omroepbestel heb je omroep Max. Met heel veel leden. Wordt dit straks een hele grote middenpartij? Ik, Deze man die heel dicht naast mij ik, zit hier. Ik, ik ben even van de weinige paarden die niet over uh, de gaven van een ziener beschikt. Maar ik moet wel zeggen, als ik de heer Koolze hoor... dan kan er nog heel wat gebeuren van de stelligheid. En inderdaad, de schijnwerpers zullen nu op hem gericht worden. En dat ja. is een effect dat zichzelf versterkt. Ja. Ja. En, om, uh, om te beginnen, zometeen al, want u gaat naar Gerrie Verbeet. U hebt een uitnodiging gekregen om bij de voorzitter... Een, ik heb een uitnodiging, uitnodiging van, van de, de Griffie gekregen. Ja, ja, ja. En ja. moet er maar blijken waar de Griffie me mee naartoe nemen. Nou, het ja. lijkt me niet dat de Griffie uit de eigen ja. beweging... u gaat uitnodigen zonder dat... Verbeet ja, niet. U weet waar de griffie zit? Hier dat is drie ja, deuren verderop dan linksaf. Ja, het is in, in. Ja. Dus in een kelder ook. Ja. Wat ja. gaat u tegen de Kamervoorzitter zeggen als u daar überhaupt arriveert dan vanmiddag? Ja, wat ga ik tegen haar zeggen? Ik ga eerst eens luisteren wat zij tegen mij te zeggen heeft. Nou, zij gaat u vragen met, om advies. Met twee, twee zeteltjes pas je toch enige bescheidenheid. Zeker. Dus, het uh, laat, op het laatst komt u aan het woord. En wat zegt u dan? Uh, dank u wel voor de uitnodiging. Dan ja, en verder. Het advies. Nou, wat is de het advies? Resschikosten worden vergoed en dank voor uw ja. komst. Maar ik ja. wil wat, wat is het advies. Nee, ja. ik, ik ga het echt nu nog even afwachten. Ik zou het ook echt helemaal niet netjes vinden om op de koffie te moeten bij wie dan ook en dan hier al te gaan vertellen wat ik van. Oké. Okay, Welk kabinet heeft. zit u voor u? Ik zie er nog geen voor mij. Het lijkt me zelfs heel moeilijk. Maar deze uitslag denk ik dat het nog wel weer eens een hele lange formatieperiode uh, zou kunnen worden. Of VVD en Partij van de Arbeid moeten al tijden met elkaar aan het dineren zijn... en al afspraken hebben gemaakt over wat er na de verkiezingen gaat gebeuren. Ik herinner me dat nog van vroeger dat uh, Marcus Bakker en Hans Wiegel ook soms achter de groene gordijnen toe... nog de meest fantastische afspraken maakten. In de, en, de, de oude voor de vergaderzaal. De bune, ja, in de oude vergaderzaal. Ja. En voor de bühne haalden ze aan beide kanten haalden ze hun electoraat naar zich toe. Ja. En achter de groene gordijnen dronken zij een borrel. Ik weet niet wat de beide heren met elkaar hebben afgesproken. Dat is een leuke anekdote, maar geen vraag. Nee, maar dat was ik ook niet van plan te geven. Had u goed begrepen? Ja. Maar welk kabinet <laughs> zou het beste zijn voor de ouderen? Uh, een, een kabinet waarin toch een aantal partijen zitten... die de belangen van die ouderen niet verwaarloosd hebben. En laten we ze maar even op een rijtje zetten. Ja. VVD heeft het wel gedaan, Partij van de Arbeid heeft het wel gedaan... de PVV zei dat ze het niet deden. Maar één dag na de vorige verkiezingen... lieten ja. ze dat 65 schieten. En ook de SP... We kennen allemaal die doeken nog waar het met koeien van letters op stond. Die lieten nu bij de doorberekening weten dat ouderen best een beetje langer kunnen doorwerken. En dat vind ik ook... Eigenlijk geen enkel enkel kabinet dus. Nee, dat wordt heel lastig. Dus u gaat de Kamervoorzitter adviseren, doe maar geen kabinet. Nou, dat lijkt me dat niet haalbaar. Dat lijkt me ook niet. Nee. Dus, wij ligt dan uw voorkeur? Uh, ik heb nog geen voorkeur. U wel wordt van de VVD, niet. toch? Ja, en? Nou? Ik ben niet voor niets weggegaan bij de VVD. Oh, de VVD geeft alleen duizend euro aan werkenden. Dus niet een ouderen. Meneer ja. ja. Van Praag, hoe ziet u dat voor zich, die uh, formatie? Wat, wat gaat er gebeuren, denkt u? Nou, ik denk inderdaad dat het een hele lange formatie wordt. Kijk, de VVD is heel blij dat ze de grootste ge geworden zijn. Ze hebben een historische overwinning behaald, zonder meer. Maar tegelijkertijd interpreteren ze het als een rechtvaardiging... van het kabinetsbeleid van de afgelopen twee jaar. Maar die drie partijen hebben geen meerderheid. Die zijn van 77 naar 69 zetels gegaan. Eigenlijk is deze... En de natuurlijke bondgenoten van de VVD, CDA en PVV... die komen ongeveer, halen geen meerderheid. En veel meer natuurlijke bondgenoten heeft de VVD niet. Die Kamer is eigenlijk op een aantal punten vrij links... zeker tegen een aantal kernpunten van het VVD-programma. Dus de VVD heeft er belang bij heel veel te gaan vastleggen... in de kabinetsformatie. Als het een kabinet wordt met de Partij van de Arbeid... En dat betekent hele lange onderhandelingen. Want alles wat ze niet vastleggen, loopt het risico. Marktwerking in de zorg bijvoorbeeld. Uh, andere bezuinigingen. Dat de Kamermeerheid daartegen is. Heel lang gaan traineren, rekken. Ja. Kater tegen de borst houden, wordt wel gezegd. ook wel, ja. En daarnaast moet natuurlijk de achterban gemasseerd worden. De achterban van de dat VVD wil niet zo graag met de Partij van de Arbeid. De achterban van de Partij van de Arbeid wil niet zo graag met de VVD. Dus die, achterba die beide achterbannen moeten overtuigd worden dat dit de enige noodzaak is... en dat er voldoende wordt binnengehaald. Kees, jij gaat het formeren, vertel. Nou ja, ik vind dit wel allemaal heel erg vroeger klinken. En uh, het zou wel eens zo kunnen zijn. Ik kan uh, ook niet in een glazen bol kijken. Kees is een moderne man tegenwoordig. Nou, nou ja, ik zie zeker niet, gezien jouw leeftijd, om daar steeds zo grapjes over te maken. Zullen we het nu al over een leeftijd hebben? Zo makkelijk gaat dat. Nee, ik, luister, uh, ik, ik, ik vind het heel erg van vroeger klinken, zoals er toen geformeerd werd. En uh, elkaar allemaal gek maken uh, in, die, uh, in die gangen in de Tweede Kamer. Het zou zo wel eens kunnen zijn, gezien de belangen die hier op het spel zijn. Een enorme crisis. Een... Ik pak ik alleen de Financial Times vandaag er maar even bij. Barroso die roept op tot een uh, federatie in Europa. Essentiële vragen over uh, hoe ver in Europa, waar ook de Nederlandse regering een essentiële rol in speelt en een essentiële keuze in moet maken. En dat moet niet na zes maanden formeren, dat moet nu. Dus ik denk dat het wel eens veel korter zou kunnen duren, gezien de agendapunten die op tafel liggen en dat Rutte en Samson dat misschien ook wel willen. En wie van die twee partijen gaat dan het meeste water in de wijn Kijk, meneer Krol, die, oh, die gaat hier onze functie overnemen. Wilt u het overnemen, meneer Krol? Nou, nou, dat lijkt me heel erg leuk, okay, ik ben dan... echt nieuwsgierig. Ik ben, ik ben ik echt weg. nieuwsgierig wie van die partijen het meeste water in de wijn gaat Nou ja, doen? Als het moderne politici zijn, dan uh, zouden ze dat allebei uh, moeten doen. Kees Bommers. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik denk... Nee, nee, ik, ik kan op zich... Heel weinig met het onderscheid moderne politici, oude politici. De VVD heeft een eigenlijk hele ouderwetse campagne gevoerd. Anti-links, zoals ze in de jaren zeventig dan L bestreden. Dus waarom de VVD nu ineens over zijn eigen schaduw doorheen springt... en op een moderne manier een kabinet zou gaan formeren, zie ik toch niet zitten. Maar, maar Kees oh sorry. Ja, sorry, roerde net het punt aan van Europa... en wat Barroso heeft gedaan, namelijk oproepen tot een uh, federatief Europa... van onafhankelijke staten. Wat is eigenlijk de positie van de oudere partij erin? Meer of minder Europa? Daar waar het om onze pensioenen gaat, hebben we heel graag dat Europa daar niks over te zeggen krijgt. En Europa is natuurlijk op een aantal punten veel te snel gegaan. Maar we zijn op weg naar een bankenunie. Uh, ik denk dat... Uh, kijk, ik, ik was destijds... Maar toen bestond 50PLUS nog niet. Ik was destijds uh, tegen dat uh, zo snel invoeren van de euro... op een moment dat daar nog geen goede rechten ja, voor Ja, Maar die is er nu. Die is er nu. Dus denk ik dat we er ook alles aan moeten doen om die euro overeind te houden. Dus ook meer geld naar de Grieken nodig mocht zijn? Uh, op een gegeven moment moet je het vergelijken met kinderheden. Als jouw kinderen twee keer iets verkeerds doen... zeg je twee keer dat het echt anders moet. Ja. En als ze dan toch verkeerd blijven doen... dan moet je op een gegeven moment streng zijn. Dat ook, moet als dat, ook, doen. ook als dat betekent dat Griekenland er misschien uitvalt, dat het ja. noodfonds enorm moet worden opgehoogd... om Italië en Spanje te redden... waar Nederlandse banken en pensioenfondsen... ook met veel geld in zitten. Je moet je op een gegeven moment niet laten gijzelen... door één partner die absoluut niet datgene wil doen... wat we met z'n allen hebben afgesproken. Dus moet je op een gegeven moment bikkelhard zijn. En hoe je het went of keert... Griekenland is een kleine economie. Als Griekenland eruit zou gaan, dan is de rest heel wel overeind te houden. Nu we het toch over Europa hebben, de partij die natuurlijk het meeste anticampagne heeft gevoerd tegen Europa... is ongetwijfeld de PVV. En Michiel Breedveld loopt hier door de Haagse wandelgangen en liep een PVV-kamerlid tegen het lijf. Harm Beertema, PVV-fractie. Hoe was het? Ja, hoe was het? Het was uh, uh, aan één kant uh, buitengewoon teleurstellend natuurlijk. Want, uh, nou ja, uh, we zijn behoorlijk afgestraft door de kiezer... En uh, ja, mijn analyse is toch dat uh, ons Europa-thema uh, te vroeg komt. En uh, daar, ja, daar put, put ik toch meteen uh, mijn positiviteit uit voor de toekomst. Want dat thema komt onvermijdelijk terug. Het Europa-standpunt komt te vroeg, dat moet u uitleggen. Nou, uh, kijk, wij hebben natuurlijk heel erg uh, erop ingespeeld... dat uh, Europa een groot gevaar is voor Nederland... Uh, dat, dat, dat blijft wat ons betreft zo. Maar de kiezer heeft uh, ja, toch uh, vooral uh, de PvdA en uh, de VVD uh, beloond... met hun standpunt dat dat allemaal wel meevalt. Ja, ik blijf zeggen dat dat uh, absoluut niet zo is. De PVV heeft wat mij betreft een, een, een, uh, een hele grote toekomst in het vooruitzicht. Omdat dat Europa... Dat, dat, het kan niet lukken. En uh, over een... Uh, aantal jaar. En, en ja, dat ligt in de toekomst besloten. Maar dan uh, wordt dat van ons, ons inzicht gewoon beloond. Net als in de tijd met de massa-immigratie. Wij waren heel vroeg erbij, erbij om, om dat als een enorm probleem uh, neer te zetten. Daar hebben we het grootste gelijk in gekregen. Uh, andere partijen hebben dat overgenomen. Met het uh, standpunt ten aanzien van de Europese Unie gaat dat precies hetzelfde gebeuren. En... Uh, Kijk, wij zien het toch zo. We hebben nu één stap achteruit gezet. Dat hoort ook bij het politieke leven. Dat hoort bij een, uh, een, een, een, ja, een, een progressieve partij zoals wij zijn. He, met onze standpunten hoort dat er zeker bij... We hebben nu één stap achteruit gezet, maar binnen de kortste keren zetten we gewoon weer twee stappen vooruit. U streek, steekt nu uitdrukkelijk de hand ook in eigen boezem. Niet alleen de tweestrijd, maar ook ons standpunt over Europa is mede-oorzaak voor deze klapper. Ja, de, ik denk dat dat zeker het geval is. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat die strategische stem die heeft ons enorm veel parten heeft gespeeld. Hoe dat... verloopt die discussie nu in de fractie hierover? Nou, dat is eigenlijk. Uh, uh, ja, dit is eigenlijk de analyse die we met z'n allen gemaakt hebben. Ik moet er wel bij zeggen: die strategische stemmer heeft ons opgebroken. Hoor. Absoluut. Al dus een bijdrage van Michiel Breedveld vanuit de fractieganger van de PVV. René Hutting, die PVV heeft hij nog toekomst eigenlijk? Of is het klaar? Alweer beroep op mijn gave als Siener. <laughs> En, en, en dit is wel zo'n zo vraag waar je ook uh, misschien wel te veel dingen hoopt... om daar een goed antwoord op te geven. Ik ga dat even niet doen. Wat, hoopt, ik u eens... wat hoopt u dan? Nee, ik het zou... was gewoon een vrijheidelijke vraag. Ik, ik was niet erg ongelukkig met neergang van de neergang van de PVV. Dat zo. durf ik eerlijk te Maar wat u wel kunt zeggen over de PVV is... Nou, dat... ik hoorde net, de, de, de, de, de PVV is niet zozeer... Althans, maar ten dele slachtoffer van die, van die, uh, die, die strategische kiezers. Ze zijn ook gewoon 4 vijf zetels kwijtgeraakt omdat mensen er niet meer opkomen. Vorige keer wel, Pvv. Nu, uh, de PVV was in een, uh, nou, laat ik zeggen, niet-winning mood. En dat inspireert mensen die maar een klein zetje nodig hebben om wel of niet te gaan, niet om, om te komen. Dus... Ze hadden meer hun best moeten doen om die stemmers uh, over te halen. Philip van Praag, je hoort ook in de media vanochtend veel mensen roepen... we zijn weer een normaal land geworden. De extremen zijn een beetje uit het politieke landschap uh, verdwenen. Dat wil zeggen, ze zijn minder groot geworden. Is die conclusie op zijn plaats of is die veel te voorbarig? Nou ja, hij is op zijn plaats voor de verkiezingsuitslag van gisteren. Maar je moet maar afwachten of dit nou een blijvend verschijnsel is. Of daarmee de extremen, als je ze zo wilt noemen, de SP en de PVV... blijvend geen rol meer zullen spelen of geen rol of... meer klein zullen blijven. Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat wat er ook met de PVV precies gaat gebeuren, het is een onderstroom in de Nederlandse samenleving die behoefte heeft aan een partij als de PVV. Dus of 13 zetels het dieptepunt is, weet ik niet. Of dat ze verder zullen zakken. Het zou me ook niet verbazen als ze weer gaan stijgen daarna. Misschien niet op het thema Europa of een ander thema, maar er is een ontstroming in de Nederlandse samenleving die graag zo'n partij wil zien. En dus... Ik, ben absoluut niet, uh, ik verwacht dat ze zullen blijven. En dat geldt zeker in zekere zin, nou voor de SP ook. Dat is een hele stevig gewortelde partij. Die zal niet verdwijnen. En die zal waarschijnlijk wel weer gaan groeien. En de partij 50PLUS blijft hier ook in de toekomst? Ja, ik ben, uh, dat is ook zo. zo'n koffie. Dat ik vraag, kijk, je kan kijken naar ja, het U heeft het over de SP, Er ja, nee, de de, is een, op zich een, een electorale markt voor een partij als de 50PLUS in de jaren negentig. Hadden ze zeven, acht, negen zetels, die seniorenpartijen? Dus in die zin is twee zetels nu heel bescheiden. En ook voor de oudere generaties geldt dat ze niet meer gebonden zijn aan die traditionele vaste partijen, de oude partijen. Dus als 50-plus-Henkel het goed gaat doen in de Kamer, daar een duidelijk gezicht, een profiel geeft aan die partij, is het best mogelijk dat die partij wat verder groeit. En het is wel handig dat hij misschien maar op twee zetels blijft staan. En dan is er ook minder kans op ruzie, meneer Krul. Kijk, die ruzie bij die oudere partijen die kwam om een andere reden. Die partijen die werden in elkaar geschroefd vlak voor de verkiezingen. Deze partij die bestaat al een tijdje. Die had zelfs bij de vorige Kamerverkiezingen al mee kunnen doen. Toen is er bewust voor gekozen om dat niet te doen. Dat hebben ze wel gedaan bij Provinciale Statenverkiezingen. Dat houdt in dat wij de mensen kennen. Dat het partijapparaat is opgebouwd. En dat je wat dat betreft minder kans hebt op dat soort ruzies... zoals je dat bij vorige partijen wel gezien hebt. Nou ja, ook in een fractie van twee uh, leden kun je ruzie hebben. Of bij, de, bij de Partij van de Dieren in het verleden ook niet altijd even goed heeft geboten. Dat is goed ben geïnformeerd, Kees. Daar is uh, veel geblaf en uh, huil <laughs> geweest. Wat verwacht jij, Kees, dat Geert Wilders nu gaat doen en wat Emile Roemer nu gaat doen? Want als er een, laten we zeggen, dat stabiele middenkabinet komt... uit van welke samenstelling dan ook... dan bestaat er in ieder geval bestaat de oppositie uit de twee extremere vleugels. Ja, nou ja, ik, ik denk in ieder geval, maar dat is een open deur dat uh, die flanken, zoals dat heet... een uh, echte duidelijke oppositionele rol uh, in dit land of in de Kamer krijgen. En ook een soort vertegenwoordiger zijn voor uh, het ongenoegen uh, in de samenleving. Wat uh, Philip van Praag ook uh, min of meer aangeeft. Maar wat het duidelijkste is, is dat... Uh, ja, eigenlijk teruggrijpend naar een uh, citaat van Emiel Roemer... toen hem gevraagd werd uh, dat hij het zo goed deed in de peilingen... En dat hij mogelijk in het torrentje terecht zou komen. Toen zei hij, hiermee is bewezen dat uh, um, de waarheid niet meer in het midden ligt. Ik denk dat nu bewezen is dat het electoraat, de kiezer, de samenleving denkt... dat die waarheid, en zeker de oplossing, wel in het midden ligt. En dat is wel een uh, heel opvallende vaststelling... na uh, tien jaar uh, politieke onrust naar Fortuin. Henk Rol, wat wordt het eerste wetsvoorstel namens de Partij voor de Ouderen? Nou, een wetsvoorstel weet ik nog niet, maar we gaan in ieder geval aandacht vragen... met name aan die plekken waar ouderen echt achtergesteld ja, worden. Ja, maar het eerste wetsvoorstel? vond ik wel een leuke vraag van Sven. Ik vind het een hartstikke leuke vraag, maar ik kan er geen antwoord op geven. Waarom niet? Ik heb overigens wel, maar ik moet zo opletten dat ik niet op, op, weer opnieuw op je stoel ga zitten... maar ik heb echt met zoveel deskundigen heb ik nee, dus... eigenlijk nog wel één vraag... hoe lang gaat deze formatie duren, Maar wat wordt dan het eerste wetsvoorstel? Ja, dat kan ik je niet vertellen. Waarom dan niet? Nou, dan simpel... zijn toch, dat zijn toch zaken waar u over nagedacht hebt? Uh, Kijk, eh, waar wij heel graag naartoe willen is dat het vakantiegeld voor ouderen precies gelijk is aan datgene van werkenden. Maar of dat in een wetsvoorstel moet, dat lijkt me niet. Eerste daadkracht van de 50-plus partij is vakantiegeld voor ouderen. Nou, kijk, dat woord vakantiegeld is zo vervelend, want dan denkt iedereen, oh kijk, ze willen weer op vakantie. Maar het is voor heel veel mensen, is dat het geld wat je nodig hebt om net die nieuwe wasmachine te kunnen kopen. En dat is voor iedereen maar het geval. Maar dat geldt toch voor alle ouderen? Dat geldt nee, niet. nee, dat geldt nee. zeker niet voor alle ouderen. Maar als het voor u geldt, vindt u het heel belangrijk. En kennelijk geldt het niet voor u, dus u vindt het niet belangrijk. Nee, ik vind het uh, de, voor sommige ouderen hebben dat niet nodig. Nee, en uh, wat dat betreft betalen sommige ouderen ook heel veel meer belasting dan andere ouderen. Maar die ouderen die het wel nodig hebben... en die er de afgelopen jaren verschrikkelijk op zijn achteruit gegaan... dat zijn de ouderen waar ik me primair voor wil inzetten. Maar inkomensafhankelijke vakantiepremies dan? Dat heeft u toch ook niet? Ik vraag het u, omdat u zegt er zijn ouderen die het nodig hebben en ouderen die het niet nodig Kijk, hebben. er zijn al ouderen die door de belastingen al verschrikkelijk veel meer betalen dan anderen. En dat vind ik ook terecht, want de zwaarste schouders mogen ook echt de zwaarste lasten dragen. Ja. Maar er zijn er die nu echt door alle regels van de laatste tijd onder een streep komen te zitten... waar wij als beschaafd land eigenlijk ons voor zouden moeten schamen. Maar dit is het eerste punt dat u wilt gaan regelen. Signaleer ik. Graag. En constateer ik. Dan uh, neem ik uw vraag even over tot een uh, korte slotronde. Hoe lang gaat die formatie eigenlijk duren, Kees? Nou ja, ik uh, citeer mezelf. Um, <lacht> uh, ik denk uh, dat gezien de problemen die er uh, op tafel liggen... en ook de wens die Mark Rutte al eerder heeft geuit... Uh, er is geen tijd om uh, ouderwetse politieke spelletjes te spelen... hier in die wandelgangen en in nieuwsport. Dus hoe lang gaat het duren? Uh, ik denk dat het veel korter gaat duren dan wij misschien... Uh, uh, denken. Namelijk? Ja, dat, uh, dat, ja, ja, dat, ja, kom op, Kees. Voor de kerst uh, naar de kerst? Ik ga niet, uh, ik ga, het zijn geen voetbaluitslagen uh, die ik hier uh, moet gaan uh, voorspellen nee, ik uh, denk dat er voor kerstmis echt wel een kabinet is. En misschien al wel in, de, in het begin van de herfst, weet ik veel. En die ik, zou ik, zomaar ook, vroeg... ik hoop dat ook. En ik ben ervan overtuigd dat het zou kunnen gebeuren... omdat we Twee grote partijen hebben en twee enorm slimme mensen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk zal zijn de komende maanden. U hoopt het, maar u bent het niet zeker, ja? Nee. Ja, bij die hoop wil ik me wel aansluiten, maar of het gaat gebeuren, heb ik grote twijfel over. Kijk, ook in 2010 beloofde Rutte, geloof ik, een kabinet in 60 dagen of in 90 dagen. Dat werd er ook drie à vier maanden. Dus drie à vier maanden is voor Nederlandse begrippen heel snel. Dus rond de kerst een kabinet zou heel mooi zijn. Henkrol, heel kort. Ik hoop natuurlijk ook heel snel... maar ik heb mijn zomervakantie al moeten opgeven voor de campagne. Ik had gehoopt een kerstvakantie te kunnen inlassen. Ik vrees dat ik dan gewoon hier in Den Haag zou moeten zijn. Met vakantiegeld, want dat was het eerste wat u dat ging regelen. Dat zou rekenen. het mooiste zijn, maar ik heb dat voor mezelf <laughs> al keurig geregeld. Enkel fractievoorzitter van 50PLUS, Philip van Praag, politicoloog... onderzoeker Renio Heutink van het bureau Ipsos-Sinnoveed... en Kees Boonman, politiek commentator bij Eén Vandaag... die ons de hele ochtend heeft bijgestaan. Heren, hartelijk dank. Alleen maar heren aan deze tafel, hè? Zo was het vanochtend. Jurgen van den Berg zit in Hilversum, ja. gaat lunch doen. Jurgen, we hebben hier nog een platenkoffer staan. Ja. Er staan negen platen in. Ik dacht ze daar is er nou eens een keer wat van. Ja, niks. Helemaal niks. Moet je het hebben? Ja, breng hem even met, met een uh, koeriertje. Komt, komt, in, komt, komt in orde. Wat ga je doen? Uh, ik doe het even met uh, stand.nl. Uh, we zijn nog zo druk bezig met de gast, maar de stelling is al wel duidelijk. VVD en PvdA <laughs> samen in een kabinet is goed voor het land. Met wie dan ook straks bij Jurgen van den Berg. Hartelijk dank voor het luisteren. Goedemorgen. Tot morgen. Dag Sven. Leven de koningin! Hoorah! Hoorah! Hoorah! Verkiezingen net achter de rug. De politiek dendert door. Leden van de Staten-Generaal. Dinsdag, Pentjesdag 2012. Hoorra!